Peter en Helen. Ja. En uh, dat is zeg maar, tot stand gekomen uh, met het coronaherstelfonds uh, gebeuren, budget van de gemeente. Zo. Ik even, ben even uit de trap opgerend, <laughs> ik moet echt mijn adem okay. onder controle krijgen. Rustig. Rustig aan. En dat is een samenwerking van de sociale partners in Zandvoort, dus van Pluspunt, van Juttershart, Kennermarkt, Bibliotheek zuid en Zandstroom Zorgbalans. Ja.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 Ik denk dat we dat gewoon nu gaan draaien. Zeker. Ik dank jou wel voor je gesprek. Ja. En ik heb begrepen dat je de volgende week nog een keer. Dat we het tijd afstemmen. Want dat is precies wie ja. nee, en, en als het kan, zo vaak mogelijk draaien. Want dat is natuurlijk onze wens. Dat op Absoluut. alle mogelijke plekken in Zwand wordt gedraaid gaat worden. Dat iedereen het straks kent ook. Goed, dat gaan we ja? zeker doen. En we gaan het okay. nu draaien. Dank je wel ja, voor je gesprek.